Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. In Gaza zijn 13 Israëlische gijzelaars door Hamas afgeleverd bij hulporganisatie Het Rode Kruis. Die brengt ze naar de grens met Egypte. Daar is een grote poort die ieder moment kan opengaan om de gijzelaars door te laten. Verslaggever Sander van Hoorn die houdt het in de gaten. Ik denk dat een groot deel van Israël op dit moment in spanning zit. Het plein waar de familieleden altijd staan hier in Tel Aviv... staat in elk geval vol en gespannen naar die schermen te kijken op het moment dat die 13 gijzelaars die Hamas vrijlaat daar doorheen komen dan gaat Israël 36, vandaag 36, Palestijnen vrijlaten die in Israëlische gevangenissen zitten. Zowel Israël als Gaza laten alleen maar vrouwen en kinderen vrij. De rouw van de gijzelaars is onderdeel van een tijdelijke wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Een weekendje met de trein naar Engeland is definitief wat meer gedoe volgend jaar. Er rijden vanaf juni een half jaar lang geen rechtstreekse treinen van Nederland naar Londen. Komt er een verbouwing op Amsterdam Centraal. Daar staat een gebouw waar nu bagage en paspoorten worden gecontroleerd. Maar dat moet weg en er is geen andere oplossing dan dat je voor een stedentripje moet overstappen in Brussel. Een hoop lol in Friesland om een weg tussen twee dorpjes waar de middenstrepen nogal slingerend op zijn geverfd. De gemeente heeft er vragen over gekregen, maar weet ook niet hoe het kan dat de stippellijn zo gekronkeld is. Het zou kunnen dat het hard waaide toen het beleidingswagentje over de weg reed. Inmiddels is het gefixt. En je kan het je bijna niet meer voorstellen. Maar er is een tijd geweest waar het pinnen van je boodschappen of kleding nog gloednieuw was. Het is vandaag 35 jaar geleden dat pinnen in winkels werd ingevoerd. Kon in 1988 in de Albert Heijn voor het allereerst. Het was toen nog wel even spannend of het aan zou slaan, zegt de baas van de Appie. In die tijd, je kan het je bijna niet meer voorstellen, we gebruikten heel veel klantenchecks En dat was natuurlijk best wel omslachtig en heel veel gedoe. En pinnen bood daar wellicht een oplossing voor om het heel makkelijk te maken. Hoe is de situatie nu? Ook dat is natuurlijk wat we destijds niet hadden kunnen voorspellen. Maar vandaag de dag is 80% van onze transacties die gaan dus via die PIN-oplossing. Maar toen we daarmee begonnen was het echt wel een test van nou, we gaan eens kijken of dit een oplossing kan bieden om klanten te helpen om makkelijk te laten betalen. Het weer, ook vanavond flinke regenbuien met kans op hagel en onweer. Aan zee kan het hard waaien. Het kan zelfs stormkrachten en zware windstoten voorkomen. Morgen ook buien, maar er is ook wat vaker zon dan een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. In totaal staat er ruim 70 kilometer file in Noord-Holland. Het is onder meer druk op de A10, vooral aan de noordkant van Amsterdam... En op de A4 sta je in de file van Amsterdam naar Den Haag... tussen Knooppunt de Hoek en Roelevarensveen. Daar heb je ook een kwartier tijdverlies. Verder moet het verkeer aan de kust rekening houden met zware windstoten. De overige files die veroorzaken zo'n vijf minuten extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de Boulevard. The Boulevard of Broken Dreams Where the city sleeps And I'm the only one Stom alleen, hèn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 En de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israëlische media melden dat Hamas, zoals afgesproken, 13 Israëlische gijzelaars heeft vrijgelaten. De groep zou zijn overgedragen aan het Rode Kruis. en onderweg zijn naar de grensovergang met Egypte. Chinese hackers hebben vanaf 2017 jaren toegang gehad. tot het computernetwerk van de Nederlandse chipfabrikant NXP. De hackers waren op zoek naar ontwerpen van chips, schrijft de NRC. En dit jaar hebben alle ministeries samen 4,5 miljard euro minder uitgegeven dan begroot, schrijft demissionair minister Kaag in de najaarsnota. Tegelijk kwam er 4,3 miljard minder binnen dan begroot. Het weer, er vallen buien, maar er zijn ook zonnige momenten. Verder waait het flink, het is een graad of 7. Morgen minder regen en meer zon. Kijk je kleren aantrekt zonder haast, en na zonder bijna te denken, kijk ik naar een omgekeerde strikje van een volmaakte schoonheid. Elke hand.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 Maar de liefde lief. drink ik uit een pure waterboom en slaap onder een dek. Boom.